Uh, ik ben Isabel Asher en mijn track komt goed is Grand Slam of Slam. No. Slam. Grand Slam. Misschien is het deze keer anders. Misschien als jij een beetje je best doet. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Het liefde heb je niet in de handel. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft En die shit doet mij nog pijn. Ook al zit het niet meer op één lijn Wie de fuck wil jong en alleen zijn Jong en alleen zijn Ik ben nog niet echt zo open Ik ben nog niet echt een prater Op de toren fout in mijn systeem Op de band met mijn vader Al die dingen zie je pas later oh. Die dingen voel je pas later Het is niet eerlijk naar jou toch Dit is hoe het leven kan lopen is gepro... Te vloek soms, want ik voel alles. Veel te diep, ik voel nooit iets halen Hoe dat kan nou, ik eet het ook niet. Ik was vroeger al melancholisch. Maar het vuur wat nog brand, dat doof niet. Onze dromen zijn net explosies. Moeder, zei, jij wordt een ster. Want jij bent de sterkste van ons, van ons allemaal. Jij maakt ons ooit miljonair. Ik zei rijk zijn is leuk, maar succes, dat is achterhaald. Drum and Bass Op de radio En daarom de meest gedaarde track voor komende week De Grand Slam is voor Isabel Asher En komt goed Zometeen gaan we door met de beste sets in de Slammix marathon Rehab komt eraan